Nieuws van 8 uur. Jan van op in Manchester, daar was een ontploffing in een concertzaal. 19 mensen kwamen op het leven, zo'n 60 mensen raakten gewond. De politie gaat uit van terrorisme. Premier May heeft haar medeleven betuigd aan de nabestaanden. De campagne voor de Britse verkiezingen is stilgelegd. Ook premier Rutte heeft zijn medeleven betuigd. De explosie in Manchester was aan het eind van een concert van zangeres Ariana Grande. Er waren veel jonge bezoekers. Over een mogelijke dader of daders is nog niets bekend. Bijna twee op de drie bedrijven hebben te maken met werknemers die in de schulden zitten, meldt het Nibud. Zo'n werknemer kost de baas 13.000 euro per jaar. Vanwege stress, ziekteverzuim of de administratieve kosten als er beslag wordt gelegd op het loon. Financiële problemen zijn vaak het gevolg van een echtscheiding of ziekte van de partner, zegt het niebut.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 Nederlanders kochten vorig jaar voor ruim een miljard euro... aan artikelen bij buitenlandse webwinkels binnen de EU. Dat is een kwart meer dan in 2015, blijkt uit onderzoek van het CBS. De meeste aankopen werden gedaan bij bedrijven in Duitsland... maar ook Britse, Italiaanse en Belgische internetwinkels deden het goed. Nederlanders kochten daar vooral kleren en schoenen. Het weer nog droog en veel zon. Later landinwaarts stapelwolken, het wordt 20 tot 25 graden. Later vanmiddag wordt het wat koeler. Morgen en donderdag verandert er weinig. Vanaf vrijdag tropisch warm. Het kan dan op sommige plaatsen 30 graden worden. Dit was het. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De John van de ANWB. Nog maar weinig bijzonderheden vanochtend. De meeste vertraging op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam... bij Zoeterwoude, 13 kilometer. Vertraging ruim een half uur. Op de A6 richting Muiden bij knooppunt Muidenberg, 9 kilometer. Kost je ruim 20 minuten. En op de A15 van Rotterdam naar Gorkum bij Sliedrecht, 6 kilometer. Vertraging daar ongeveer een kwartier. Tot zover de verkeersinfo. U heeft een bril nodig.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 ...na twee uur op een drukke zondagmiddag in Zandvoort. Zandvoort een hele goede middag, Joris Settevolts en Dick Taylor. Ja, zes over twee, dat betekent een nieuwe aflevering van Zandvoort op zondag. Tijdens het Max Verstappen weekend, een druk bezochte Max Verstappen weekend... ...vandaag in Zandvoort, Albert Jan. Want vanmorgen vroeg stond Zandvoort en omgeving al flink vast... Uh, klopt, ja, we hadden uh, net het nieuws van uh, twee uur en die zeiden geen files. Nou, dat kan nooit lang duren, want straks beginnen natuurlijk de files Zandvoort weer. Wij houden nu dat, dat, natuurlijk nauwkeurig in de gaten uh, over de ontwikkelingen, maar momenteel geen files. Geen of, files meer. Want het hoogtepunt is op dit moment natuurlijk uh, weer bezig. Uh, met uh, weer een demonstratie van Max Verstappen. En dan hebben we hebben natuurlijk al, allemaal over de Jumbo-familie-racedagen. Driften bij Max Verstappen. Afgelopen vrijdag eigenlijk al begonnen. En vandaag uh, op deze zonnige zondag. Dag drie. Met de nodige demonstraties en de, uh, uh, van Max Verstappen. En prachtige races. Dat uh, laat dus niet onverlet dat wij over een tweetal platen, platen gelijk gaan schakelen. Met het circuitpark Zandvoort. Maar daar is ook vandaag voor ons aanwezig Willem van Densen. En die houdt ons natuurlijk op de hoogte van alle activiteiten. En feestelijkheden op het circuit Park Zandvoort. Oh, dat mag ik niet meer zeggen. Circuit. Circuit Zandvoort. Nee, circuit Zandvoort. Ik, moet nog even wennen, ik moet nog even wennen. Hoe was jouw dag gisteren trouwens op het circuit Zandvoort? Gisteren was uh, prachtig. Ik was met mijn neefje, uh, neefje, nou ja, neef inmiddels. Uh, uh, die had via de via die supermarkt had die kaarten geregeld. En ik denk, ik ga zo'n dagje met hem de duinen in. Want we, meestal zit ik in, ben ik toch redelijk dicht bij de pitsen en dergelijke als ik naar het circuit ga. Maar ik heb echt genoten van, vanaf de duinen. Allereerst tegenover de pitstraat. En je ziet daar alle activiteiten. En het is beren gezellig in de duinen zitten. Want je ziet daar uh, ouders met kleine kinderen... rugzakjes mee, koelboksen cool, cool mee. Wat te eten, wat te drinken. Een heel ander sfeertje als helemaal ja, als je zo dicht bij de, de racers zelf bent. En uh, een geweldige plek hadden we op een gegeven moment bij uh, de bo bos uit. Dat is uh, de Arie-Luyendijk-bocht. Ja. Maar uh, dan gaan ze dus echt vol gas het uh, lange rechte, rechte stuk op. En het geluid en, en het feest. Uh, het, was, het was een geweldige dag. En uh, ik had hem natuurlijk niet ingesmeerd. Waar ik nu de gevolgen van heb. Maar goed, het was een topdag. Vandaag weer vanuit de studio. Maar godzijdank is uh, Willem van Densen voor ons aanwezig op het circuit. Om live verslag te doen van de laatste middag. Tijdens de Jumbo familie race dagen. Hebt u daar nou geen zin in of wilt u iets anders doen? Kan ook. Want er is natuurlijk vandaag ook tijd voor de Zandvoortse Rommelmarkt in Theater de Krocht. En om half drie begint er weer een, een, een, een, een concert in de serie van Classic Concerts om half drie in de protestantse kerk. Overladen vol programma. Tuurlijk, veel schakelen met het circuit. Veel verhalen langs en op de baan. Natuurlijk, om half vier de evenementenagenda. Nou, de Zandvoort barst bijna uit zijn voegen van de evenementen. Dat allemaal, en daar wordt er meer over rond de klok van half vier. Dus houd u pen en papier bij de hand. Het enige echte Zandvoortse weerbericht, dat hoort u om half drie van. van uh, gemaakt door. en opgesteld door onze collega Lex van der Hoorn. Het enige echte Zandvoortse weerbericht om half drie. Het dier van de week is Demon. Dat is een nieuwe, dus. Dan zou je zeggen, dat dus Lopke. heeft hem thuis gevonden. Maar nee, Lopke zit ook nog in het asiel. En uh, die hebben dus een twee of drietal weken lang als. Dier van de Week gehad. Maar Lopke is dus nog af te halen... tijdens bij de dieren te Kennen we Kennenballand. Maar deze week, Dier van de Week, Damon. Het gedicht van de dag, ja, het kan natuurlijk niet uitblijven. We gaan een jaartje... Ja, hij komt weer, hè. We gaan een jaartje terug en een, iets meer dan een week. Want toen was er de, de Formule 1 race op het circuit van Catalunya in Barcelona waar Max zijn eerste titel uh, wist te behalen. En memorabele uh, woorden uh, de, tijdens de laatste kilometers... werden daar gesproken door mijn collega Olaf Mol. En uh, het gedicht van de dag staat er ook volledig in het teken van Max. Uiteraard hebben we Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, we hebben pit Report, we hebben Sportkort. We volgen natuurlijk de Giro uh, en dan hebben we het over de wielrennen. Momenteel is de MotoGP bezig, die wordt verreden op Le Mans. Dan heb ik het over Motorsport. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. En wij hebben er zin in. En uh, wil je meekijken? Dat kan via www.zfm-live.nl Hier is een nobody.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 Even lekker meeswingen op deze zonnige zondagmiddag bij CFM. We nemen een oude single van Chaka Khan en we zetten hem in een uh, nieuw jasje. En dit is het resultaat van Jordan's single van alweer een tijdje geleden... van Felix en Ain't Nobody. En van de wat oudere muziek gaan we weer over naar de nieuwe muziek. De muziek uit hitlijsten van dit moment. Hier is Cooking on Three Burners en Mind Made Up. De single van Cooking on Tree Burners in MyMiddle. CFM Race Radio. Pit Report, Report. En voor de eerste baan vandaag gaan we live schakelen met Circuit Park Zandvoort met Willem van Dinsen. Tijdens deze mooie zondag Willem. Goedemiddag. Ja, goedemiddag uh, Rob vanaf uh, Circuit Zandvoort. Uh, waar ik aanwezig ben tijdens uh, Jumbo race dagen. Een uh, prachtig evenement uh, met uh, vele activiteiten, zowel op als naast de baan. Uh, Entertainment uh, alom voor alle leeftijden. En dat is uh, heel mooi natuurlijk. En het resulteert ook in een uh, bomvol uh, circuit. Uh, de duinen zitten vol, de tribunes op de ook Loopt het uh, vol? Ja, prachtig evenement. Ja, wat, uh, wat heb je vandaag allemaal uh, gezien voor uh, demonstraties? Uh, demos hebben we gezien uh, van uh, Max Verstappen. Die heeft er al een aantal uh, achter. Uh, ...zullen we maar zeggen... ...hij begon vanmorgen met de eerste demo... Uh, ...dat was om tien uur... ...en heeft hij ook nog een demo gedaan... ...om uh, kwart voor elf... ...naar nee, tien, uh, de uh, tien voor half twaalf was dat. Tijdens die demo om tien voor half twaalf... ...ja, heeft hij het erg goed gedaan... ...want hij heeft uiteindelijk... ...het uh, bestaande paarecord... ...wat hier al uh, stond sinds uh, 2001... ...dat stond op naam van Luca Badouer... ...met een Ferrari... ...dat heeft uh, Max verbeterd... ...dus het uh, Barencore hier op Zandvoort, ook in handen van Max Verstappen. En voor de mensen die geïnteresseerd zijn, de tijd die hij daar neergezet heeft... dat is 1 minuut 19 seconden en 55 honderdste. Kijk, daar zaten we op te wachten, Willem. Eindelijk dat barrecord eraan. Ja, dat heeft uh, flinke tijd gestaan, uh, Ruim 16 jaar. Zal Geweldig dat uh, Max ja. dat uh, vandaag uh, voor elkaar heeft gekregen. Maar niet alleen uh, op de weg, ook in de lucht hadden we een mooie demonstratie. Dat klopt. Uh, we hebben ook uh, in het uh, demoprogramma tijdens de pauze... nou ja, voor zover de pauze is hier... Uh, hebben we een mooie demo gezien in de lucht uh, met een stuntvliegtuig... met uh, Frank Versteeg uh, aan de stuurknuppel. Nou, die haalt uh, het meeste uh, bizarre dingen uit met zo'n vliegtuigje... Ooit, uh, ja, ik moet het toch even melden nog. Frank Versteeg, volgens mij de enige die ooit met het vliegtuig geland is uh, hier in Zandvoort. Uh, een aantal jaren terug gaf hij ook een uh, mooie show in de lucht. En toen uh, kom je heel laag over de Tarzanbocht. bocht. toen, uh, ja... We dacht hij ineens van nou, dat is een mooi stuk asfalt op uh, rechtlijn. En toen is hij daar uh, gewand. op. Uh. Ja, want we hoorden dat, uh, we hoorden dat ook uh, vanmiddag van de commentator uh, op het uh, circuit. Was dat nou tijdens de A1-race uh, dat hij da dat gedaan heeft? Nee, uh, ik weet het. Volgens mij was het uh, tijdens uh, Masters uh, een keer. De Red Bull uh, hij heeft ook een keer uh, de Masters uh, gesponsord. En volgens mij was het toen. Ik hou me er niet aan vast, maar uh, ja, uh, de commentator hier uh, die was je ook niet van overtuigd uh, wanneer dat was. Maar in ieder geval, uh, ooit is hij geland hier op het uh, rechte eind. Dat gebeurde deze keer niet. Ik denk ook dat dat niet uh, toegestaan is meer. Maar goed, uh, die man uh, gaf een prachtige show in de lucht hier uh, vanmiddag. Ja, nou hoorde het vanmorgen al op het uh, nieuws. Het was weer uh, landelijk nieuws. Heel veel files uh, richting Zalvoort. En dat betekent ook heel veel bezoekers op het uh, circuit. Ja, ja daar, daar komt hij aan. Van hoeveel mensen zijn er, uh, schatje? Ja, je vraagt het al heel vroeg. <laughs> je, ik heb je net verteld, zijn er heel veel. Dus ja, <laughs> dat duurt het tellen, duurt ook uh, echt zo al lang. Okay. Maar als ik zo uh, ja, mag schatten, ja, gisteren op de zaterdag waren er volgens mij al uh, meer dan vorig jaar zo'n op, uh, op zaterdag. De zondag, uh, vandaag dus, zijn er volgens mij... Ook meer als vorig jaar zo op uh, zondag. Dus ja, ik ga er vanuit uh, 100.000 over twee dagen... dat dat wel uh, gehaald gaat worden, zo niet meer. Oké, okay, Willem. Nou, dan gaan we even naar het uh, circuit zoals het uh, nu is. Wat is daar gaande? Op dit moment hebben we een race uh, die gaan het is. een race uh, van een uur. En die is voor de prototypes en uh, GT's. Nou, ze zijn begonnen om tien over twee, dus uh, tien over drie... Uh, als alles goed gaat, zijn ze daar klaar mee. Prachtig veld, mooie auto's zien we daarin. Renault RS onder andere, is een geweldige auto. Maar er rijden ook een aantal LNP3-auto's mee. Ja, dat zijn eigenlijk Le Mans auto's. Die doen het ook erg goed. Maar op de kop vinden we de Renault terug. Die bestuurd wordt door Sander van Es. Hij rijdt samen met een ja, niet-onbekende Nederlander... met Rob Campus zij liggen op de eerste plaats en op uh, plaats 2 en 3 uh, vinden we terug. Uh, twee van die uh, mooie groen-gele lichaams. De een wordt bestuurd door de ene Jordan. En de ander. de ik je naam even bij het Franse? Maar, nee, dat uh, zijn de gebroeders Hauser. Uh, die liggen op uh, plaats 3 uh, met hun liché. Oké, okay, maar daar is uh, halverwege een rijderswissel, ben ik goed geïnformeerd. Dat ja, klopt. Uh, ze zijn verplicht uh, tot een pitstop. Uh, nou, rij je met z'n tweeën, er zijn er ook een aantal uh, die rijden alleen. Uh, dan heb je uiteraard tijd nodig uh, met het wisselen van die rijden. En geen die alleen rijdt, uh, die moet minimaal 1 minuut en 16 seconden stilstaan uh, met zijn pitstop. Oké, okay, uh, dus dat, daar is het halverwege uh, uh, een uh, rijderswissel, dan wel de verplichte pitstop. Uh, ja. Vooralsnog is de, is de race uh, goed van start gegaan. Nog geen calamiteiten? Nou ja, geen calamiteiten. Uh, We hebben wel uh, nu uh, een. Uh, ja wat Stilstaande auto ergens. Mijn safety car is inmiddels, dat pot zie ik niet uithangen. Dus ja, dan wordt weer op uh, snelheid uh, door gereden. Oké, okay, Willem, dankjewel voor dit moment. En uiteraard uh, komen we straks weer terug bij Willem van der daar op het gezellig circuit Zandvoort. Dit is IcoTrio. To Torio.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 We krijgen gewoon zin in de zomer, hè? Ja, heerlijk. Lekkere temperatuur op dit moment tijdens het uh, maxverstappen Verstappen uh, Weekend. En natuurlijk voor alle uh, bezoekers op het uh, Salvoortse Stroot. Yo, Pieter Ellen en I go to Rio. Nou, we zijn wat later dan uh, normaal gesproken. En normaal gesproken zo rond kwart over twee. Maar toen hebben we geschakeld met Willem van Dezen. Hier is het Salvoortse Nieuws in het Kort. Uh, de misdaad in Zandvoort is iets gezakt. Misdaad in de gemeente Zandvoort is vorig jaar ten opzichte van 2015 iets gezakt. Dat is de uitkomst van het jaarlijks onderzoek van de Algemeen Dagblad... naar misdaadcijfers in Nederlandse gemeenten met meer dan 4000 inwoners. Zandvoort stond in 2015 als relatief kleine gemeente... als twaalfde in de top van de lijst van het Algemeen Dagblad. In 2016 komt Zandvoort er met een 25e plaats iets beter vanaf. Amsterdam voert vooralsnog de lijst aan... met Eindhoven als verrassende tweede... en de derde plaats is voor Rotterdam. In totaal is er een lijst met 388 gemeenten samengesteld. Dus Zandvoort gaat de goede kant op. De wintercompetities van de diverse sporten lopen ze langzamerhand ten einde. En sommige zijn al klaar. Dat betekent dat er ook Zandvoortse jeugdkampioenen gemeld kunnen worden. De Zandvoortse Courant wil aan al die teams aandacht besteden via een pagina der kampioenen. De Zandvoortse krant doet dan ook een beroep op de besturen van diverse Zandvoortse sportverenigingen om foto's, liefst zo groot mogelijk formaat, met een namenlijst naar de Zandvoortse krant te sturen. Ook individuele sporters die een aansprekende prestatie in het afgelopen half jaar hebben geleverd, worden verzocht om een foto te sturen met daarbij vermeld de geleverde prestatie. Als de laatste competities zijn afgesloten, zullen, zal de Zandvoortse krant de teams en individuele sporters in het zonnetje zetten. U kunt uw foto's met gegevens sturen naar kampioenen apenstaartje Courant.nl. Kampioenen-apenstaartje-zandvoedselcorant.nl Dankjewel Albert-Jan. Het zoveel nieuws is ook uh, na te lezen op de CFM-app. En mocht je hem nog niet hebben, die kan je gratis downloaden... in de Play Store, App Store en Windows Store. Hier is Bruno Mars.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 Het is echt een uh, hitmachine, om het zo maar te zeggen. Gisteren draaide al een andere uh, goede single van uh, Bruno Mars. Dat was Verzijnlijk. En dit was uh, ditmaal nog een keertje 24K. Weer zo is het half drie geworden. We gaan eens even kijken naar het weer voor de komende dagen. Nou, we hebben vandaag een uh, lekker zonnetje in Zandvoort, uh, Albert-Jan. Heerlijk. Ja, en, en we hebben dus weer het enige echte Zandvoortse weer opgesteld... Uh, door onze collega Lex van der Hoorn. Vandaag, ja, zoals u ziet, als u naar buiten kijkt of buiten bent... Uh, vandaag een zeer zonnige perioden en een zwakke zuidwest tot westenwind. De maximumtemperatuur in Zandvoort wordt vandaag ongeveer 18 graden. En ook morgen is er veel zon te verwachten en een zwakke zuidoostenwind. En de maximumtemperatuur komt morgen uit op circa 21 graden. Zo, lekker! En dan hebben we nog de vooruitzichten voor de komende dagen... aanhoudend droog lenteweer met geregeld zon in Zandvoort... De langjarige gemiddelde maximumtemperatuur voor Zandvoort is ongeveer 18 graden. Dus we liggen precies op het schema, zou ik bijna zeggen. De zeewatertemperatuur langs het strand is circa 14 graden. Dit was het weer, al dus ons enige echte Zandvoortse weerbericht. www.meteopagina.nl Samengesteld door onze collega Lex van der Hoorn. We hadden Lex gisteren om half drie in de uitzending, Albert Jo, toen jij lekker op het uh, circuit zat. Ja. En Lex vertelde dat het tot eind van de maand gewoon droog blijft. Dat wel, maar voor woensdag hou ik toch even een slag om de arm, want ik zie dan allemaal alleen maar wolkjes staan. Maar volgende... Nee, als het maar droog blijft, dan het blijft is goed. het goed. blijft sowieso droog, maar volg maar gewoon het enige echte Zandvoortse weerbericht via www.meteopagina.nl Of kijk op kanaal 40 digitaal via Ziggo op CFM TV En hier is dan de nieuwe single van Clean Bandits van uh, Imagination en Just an Illusion. Ja, we zitten in uh, dag 2 van uh, de familie Racedagen Driven... bij Max Verstappen. En we zijn natuurlijk heel benieuwd hoe dag 1 is verlopen. Cfm, Race Radio Bit Report, Bit Report. En daarvoor schakelen we rechtstreeks over naar collega Albert-Jan Vos... en die heeft het laatste nieuws over dag nummer 1. Ja, want gistermiddag uh, gaf Max uh, in, het, uh, in een uh, interview aan het einde van de dag... al zijn visitekaartje af richting pers... Max was namelijk gisteren op de eerste dag van de race dagen in Zandvoort al helemaal in zijn element. De Formule 1-coureur van Red Bull tacteerde het enthousiaste publiek op een aantal demonstraties met zijn razendsnelle boliden. Vooral het bulderende geluid van de V8-motor in de RB8 maakte veel indruk op de tienduizenden toeschouwers gisteren. Volgens mij zijn er meer mensen dan vorig jaar. Dat is natuurlijk super mooi om dat te zien en dat maakt me absoluut trots. Zeker. Als je dan een demo gedaan hebt en je ziet iedereen juichen en zwaaien... dat is echt heel erg mooi. Het zijn de beste fans die er zijn, liet de 19-jarige Limburger... op zijn website verstappen.nl opgetogen weten. Verstappen zelf een genoot ook van de RB8... want de V8-motor produceert een mooi geluid... en dat maakt het altijd extra bijzonder. Het is een iets andere auto dan ik normaal gewend ben... maar wel met een beter geluid. Dus dat heb ik ook beter hier kunnen gebruiken. Vanuit de Formule 3 weet ik ook dat Zandvoort een topcircuit is. Er, zijn nu een stuk, er is nu een stuk meer grip dan het, door het nieuwe asfalt. Het is comfortabeler om op te rijden... want er zijn een stuk minder hobbels... en dat is altijd positief, wat natuurlijk ook blijkt... Uit het feit dat hij vandaag het nieuwe baanrecord heeft weten, scherper weten te stellen. Op 1.19.55. En wilt u het de wind is, komt uit de verkeerde hoek. Ik kan er niks aan doen. Een Lex ook niet. Maar om half vier dan gaat Max wederom vandaag nog de baan op. Om het geluid van de V8 motor te laten luisteren. Dus ik zou zeggen om half vier ramen en deuren open. Zo is dat. En genieten van een geweldige V8 motor van Red Bull. Met achter het stuur onze enige echte Max Verstappen. En zo dadelijk gaan we schakelen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 Is voor Europa. Wij vast hier VVC dus elke vrijdagmiddag uit tussen 3 en 5 gebeurt allemaal in de Breakdown. Gepresenteerd door Maurice Mulder. CFM Race Radio Pit Report. Pit Report. Ja, terwijl ik met een tomaat vandaag het programma aan het <laughs> presenteren ben. Ook wel leuk hoor. Gewoon. Zo op zijn tijd gaan we naar iemand anders die bezig is om tomaat te worden. Dat is Willem van Dezen op het circuit. Ja, want het lukt wel met het jonnetje, wat? Wat we ons gelukkig mogen prijzen deze twee dagen Ruimschoots aanwezig is. Ruimschoots aanwezig ook het uh, publiek. We hebben net weer een uh, mooie actie gezien van uh, Max Verstappen uh, richting publiek. We hebben hier een podium uh, richting uh, uh, Tarzanbocht er wordt een uh, quiz gehouden, dat was gisteren ook al. Petje op, petje af. Uh, er worden vragen gesteld, nou, petje op is uh, antwoord, het uh, is 4 kilometer. Uh, petje af is bijvoorbeeld, uh, 4 is 5 kilometer. Nou, degene die fout hebt, uh, die valt af. Op een gegeven moment uh, blijven er dan 1 of 2 over. En die uh, mogen dan later op de dag, en dat heeft zich zojuist al gespeeld. Uh, bij een uh, presentatie van Max aanwezig zijn op het podium. En die houdt dan eigenlijk een uh, kleine persconferentie... waarbij de kinderen dan, want het gaat voor kinderen... dan vragen mogen stellen aan Max. En dat is uh, zojuist in beurt. En dat is uh, heel leuk en mooi om te zien... dat ze vooral kinderen daarbij betrekken. Volwassenen willen we ook allemaal met Max op de foto. Handtekening, maar de voorkeur om dat te doen... gaat tot uit naar de kinderen. En dat is alleen maar te prijzen. Ja, want uh, is er inderdaad een uh, mogelijkheid om... Uh, met Max op de foto te gaan. Nou, nee. ja, het gebeurt wel. Er zijn er die dat voor elkaar weten te krijgen. En ja, daar moeten toch ook keuzes in gemaakt worden. Wanneer en met wie. Want het is zo, Max moet hier op het ski, op die paddock van de ene kant naar de andere. Ja, zou hij dat lopend doen, dan is dat geen doen natuurlijk. En ja, mensen die houden dat ook in de gaten. Oh, hij gaat hierheen en gaat daarna. En nou, dan staan daar gelijk drommen voor als hij daar weggaat. Ja, en als je die allemaal mee op de foto van de hand dan komt hij nooit meer een spie op. Uh, nee, dat, dat, is, dat is waar. En ja, dat uh, hebben ze goed georganiseerd door uh, middel van rijden uh, Met zo'n golfkarretje mee. Dan, uh, op twee planken, uh, aan allebei de kanten, staan uh, twee beveiligers. Dus eigenlijk wordt uh, die. Uh, blind uh, afgetransporteerd. Ja, en er zijn er wel mensen die teleurgesteld zijn... dat ze niet op de foto of geen handtekening krijgen. Maar goed, die moeten ook uh, reëel zijn... en uh, beseffen dat dat niet mogelijk is, dat iedereen dat kan. Ja, even voor uh, de verkeerssituatie uh, uh, in en uh, rondom uh, Zandvoort. Zijn er al mensen die het circuit op dit moment verlaten... of blijft iedereen nog uh, lekker daar uh, aanwezig? Er zijn wat mensen die het circuit verlaten... Die hebben ook over het algemeen zien dat mensen die hun werk hebben gedaan hier en die zeggen ja, die laatste demo, ik vind best ik zorg dat ik voor de Druk te weg ben. want Max, zo dadelijk om half vier geeft hij nog een demo. En uh, ja het grote deel van het publiek uh, ja, die vindt dat prachtig en die wacht daar nog op. En ik denk dat um, uh, rond kwart, vier, vier uur dat het één grote uithoog wordt. Ja, nou zei uh, albert Jan uh, inderdaad uh, net Geld terecht dat de wind vandaag gewoon verkeerd staat. Dus wij uh, krijgen dat mooie geluid van die V8 uh, motor niet te horen, helaas. Nee? Maar nee. ja, dan moet je nu even bellen, uh, rond de demo. Dan rond de demo, gaan we doen, gaan we doen, gaan we doen. Ja, ja. en net wat ik speelt zich heel veel af. Op de baan, naast de baan, maar ook, ja, het is er eerder over, boven de baan. Want uh, ik denk, uh, af en toe lijkt het erop dat je hier uh, bij een helikoptervliegveld uh, in de buurt zit. Je kan ja, natuurlijk uh, voor 100 euro een vlucht maken boven het spiegel. En als ik zie daar het helikopterverkeer hier boven te spieg, wordt daar veelvuldig gebruik van gemaakt. Ja, want er staat al een beetje te rekenen gisteren. Hè? 100 euro uh, per persoon. Hoeveel uh, mensen gaan er per keer in zijn Heli? Ja, nou er is wel één ding te betalen. <lacht> als piloot. Ja, ja, ja. Die, die heeft altijd geluk, hè? Die heeft altijd geluk. Maar, maar dat zijn van die helies waar volgens mij, uh, ja, Albert-Jan heeft erin gezeten een keer. Ook die boven wordt. Daar gaan er volgens mij vier in op zes. Uh, nee, in deze die nu vliegt vier. Hm. Vier, ja. Vier. Nou, hij is constant in de lucht. Nou, reken maar uit. <lacht> Gauw handel. Geef mij een heli. He? Nee. Ja, maar ik zou niet bij je tappen. Nee, nee, nee. Ja, nu nog niet. Nee. Wordt daar gewerkt, Willem? Ja. <laughs> Willem, nog even, even. Kan je nog iets melden over de GT en de Prototype Challenge, die momenteel aan het rijden is? Ja, uh, ze rijden wel... ...maar uh, ja, het is voornamelijk achter de safety car... Uh. Er is aanrijding gebeurd... ...waar door de optuklagen... ...op de baan, dat moest opgeruimd... ...naartoe, dat is het weer losgelaten... Toen was ...het volgende incident, uh, Henk Thuis... ...zijn uh, mooie... Ah, ja, ...die remde en... Uh, ...de remschijven gingen in de brand... ...die verkeerde auto... ...die auto moet afgevoerd worden... ...met een vrachtwagen, dus ja... ...van race op zich komt weinig... ...heeft zelf voordeel voor bepaalde mensen... ...we hebben, ik noem het zo... Uh, ...Sander Verest die met... Uh, ...Kanthuis uh, rijdt... ...die hebben gisteren gewonnen... ...daardoor hadden ze een tijdstraf van uh, 25 seconden... ...moesten ze 25 seconden langer in de pit staan... ...maar achter de 17 uh, ja, ...mag je weer aansluiten aan alles... ...dus die 25 seconden... ...hebben ze weer uh, goed weten te maken... ...en ze liggen nog niet op kop... Maar... Het zal ongetwijfeld een uh, eindfase van nog, ik denk nog een minuutje of twaalf... al nou losgelaten worden en dat gebeurt nu... zal uh, best nog wel een mooie strijd op de baan gaan plaatsvinden. Oké, okay, nou Willem, horen straks hoe die race uh, verder is verlopen voor jou in het uh, volgende uur. Dankjewel voor dit moment. Oké. Okay. Oké. Okay. Okay. Hoi. Dat was Willem van Dins, inderdaad live aanwezig op het circuit Zandvoort. Wat zo heet dat tegenwoordig. Met een heel mooi nieuw logo. En natuurlijk de live beelden te volgen op internet. De dames uit Amsterdam van Mai tai, de single History. Ja, we gaan even terug naar afgelopen vrijdag... want toen was de officiële start voor, het, voor dit geweldige weekend... familieracedagen Driven by Max Verstappen. Ja, want ter gelegenheid van die officiële opening van de Jumbo... familieracedagen Driven by Max Verstappen... stond vrijdagavond een diner voor VIP-gasten VIP op het programma... die tegen betaling een vorkje mochten meeprikken... Tot de genodigden behoorden verder prominenten als oud-coureurs Gijs van Lennep... Arie Luijendijk, Jan Lammers, Robert Doornbos en Christian Alberts. Vandaag en uh, gisteren en vandaag zijn zoals gezegd de Jumbo-race in Zandvoort... met een prominente hoofdrol voor de Limburger van Red Bull Racing. Naast de 7-7, u hoort het goed, demonstraties die Verstappen dit weekend in totaal zal verzorgen en verzorgd heeft in de Red Bull Bolide, is hij het hele weekend beschikbaar voor de fans voor foto's en handtekeningen. In totaal worden er meer dan 100.000 toeschouwers verwacht. Ik denk dat het officiële aantal pas aan het eind van de dag bekend zal worden gemaakt. Heineken manifesteert zich steeds nadrukkelijker in de autosport. Na de Formule 1 is de Nederlandse bierbrouwer sinds gisteren ook officieel sponsor van Circuit Zandvoort. Beide partijen hebben daardoor een vijfjarig strategisch sponsorovereenkomst gesloten. De samenwerking met Circuit Zandvoort is volgens Bernard van Oranje logisch. Circuit Zandvoort is de enige plek in Nederland waar jong en oud een Formule 1 beleving krijgt. Dus nogmaals, het was een uh, geweldig mooi vorkje prikken afgelopen vrijdag in Burnie's, het nieuwe restaurant op het Zigbee Park Zandvoort. En zo meteen om half vier weer een demonstratie van uh, Max Verstappen. En daarna zal de uitstroom wel gaan beginnen, denk ik, Albert jan We houden hou verkeersinformatie in de gaten. Ja, nee, wij houden je op de hoogte bij Zandvoort op zondag. Straks de half vier veel meer over het verkeer in en rondom Zandvoort. Zometeen uur twee van Zandvoort op zondag en hier is Kissing the Pink. I've got my world. Why should I think about